4 uur. Dit is Radio 1, Met Jurgen van den Berg. Het vervolg van de zevende etappe in de Tour met de finish in Albi. Nu eerst het NOS-journaal, Juris Stubenitski. In Cairo zijn drie aanhangers van de afgezette president Morsi... doodgeschoten door veiligheidstroepen. Ooggetuigen zeggen dat militairen het vuur openden... toen honderden mensen oprukten naar de kazerne... waar Morsi vermoedelijk wordt vastgehouden. De moslimbroederschap had voor vandaag een grote betoging aangekondigd... na het vrijdaggebed. Verslaggever Jeroen de Jager vanuit Cairo. We staan hier op een punt waar aanhangers van Mossi... Uh, vanaf de plek waar ze hun zit in hebben, waar duizenden mensen bij elkaar zijn... zijn gaan lopen richting uh, het ministerie van Defensie... en ze worden hier op een kruispunt tegengehouden door het leger. En er wordt op hun geschoten. Er hangt een helikopter hier in de lucht die de boel in de gaten houdt. En uh, duidelijk is dat het begin van de demonstratie hier meteen uit de hand het lopen is. Het leger liet vooraf weten dat er alleen demonstraties mogen worden gehouden... als de nationale veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. Een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Uruzgan heeft aan twaalf mensen het leven gekost. In de stad Tarinkot. blies een terrorist zichzelf op... in de kantine van de politie. Waarschijnlijk hoorde hij bij de Taliban. Vermoedelijk kon hij binnenkomen doordat hij zelf een politieagent was... of een uniform droeg. De politie is vaker doelwit... De Taliban hebben laten weten dat die aanslagen doorgaan tijdens de ramadan. Die begint volgende week. De International School in Almere heeft per direct zijn deuren gesloten. De school krijgt geen nieuwe onderwijslicentie omdat er niet genoeg leerlingen uit het buitenland naartoe komen. Ook zijn er financiële problemen. Volgens het bestuur van de school kunnen leerlingen op andere scholen in de regio worden ondergebracht. Leerlingen en ouders hebben het schoolgebouw vanochtend bezet... om te protesteren tegen de sluiting. Via posters op de ramen eisen ze dat de gemeente Almere de school redt. Ajax neemt verdediger Mike van der Hoorn over van FC Utrecht. Gebeurt voor ongeveer 4 miljoen euro. Van der Hoorn moet in Amsterdam de Belg Toby Alderwereld opvolgen... die zeer waarschijnlijk vertrekt bij Ajax. Mike van der Hoorn is 20. Hij speelde een sterk seizoen bij Utrecht en zat ook bij de EK-selectie van Jong Oranje. Het weer, geregeld zon, behalve in het zuidoosten van het land. Het is 20 tot plaatselijk 24 graden. Morgen vooral in het zuidoosten en zuiden nog wolken. In de rest van het land volop zon en maximaal 25 graden. Zondag overal zonnig en iets warmer. En volgens mij gaan we dan nu wel naar de verkeersinformatie. Er staat in totaal 70 kilometer verder. Daar zit ook veel vakantieverkeer bij... Op de A28 Amersfoort richting Zolle is een ongeluk gebeurd. Bij Knopend Hoeverlaken staat uh, 10 kilometer file voor Strandhorst. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Zolle kan een meter omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A7 Amsterdam richting Hoorn staat voor Afrit A van Hoorn 5 kilometer file. Daar stond een vrachtwagen stil, maar de rijstroken zijn weer open. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Noord, is een ongeluk gebeurd richting Amersfoort. Voor Nieuwedam staat 5 kilometer. En op de A10 West richting Den Haag staat voor de Koentunnel 7 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort 4 kilometer. Dat is ook de nasleep van een ongeluk. En van en naar Schiphol moeten treinreizigers rekening houden met drie kwartier vertraging. Door problemen met de dienstregeling rijden er minder, minder treinen.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 Keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Tussaud online beleven? Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Jeroen Wielaard, Steven Dalenbout en Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal de zevende etappe in de Tour Finished in Albi, ook wel de bakover van Frankrijk genoemd. En uh, Gio, vraag je van, luisteraar mevrouw Jans uit Bucht... het is toch wel echt wel Bakelans daar vooraan, hè? Ja, dat is toch ook wel die echte mevrouw Jans... Hè, die altijd wel even belt uh, met een vraagje. Ja, inderdaad, het is Jan Bakelans, niet Markel Irizar. Ach, die twee die zijn zo gemakkelijk uit elkaar te houden, die Bask. En die Belg en Bakelans, die op dit moment uh, de virtuele gele truidrager is. Want hij heeft een achterstand in het klassement van 33 seconden. De voorsprong van de kopgroep op het peloton met Peter Sagan... is 43 seconden, dus tel uit... Je het zou toch wat zijn na Daryl Impie opnieuw Jan Bakelands. Maar het is nog ver. Het is nog 59 kilometer. En ik kijk nog even naar het verschil met het peloton: met André Kruipel, met Marcel Kittel, met uh, uh, Mark Cavendish. 2 minuten en 50 seconden achter de drie koplopers: Bakelands, Gautier en Orin. In de slotkilometers van de Côte de la Quintaine. Die voorlaatste beklimming van de dag. Klim van derde categorie. Tempo ligt hoog hoor. Ongelooflijk. Gewoon rond de 40 km per uur. Al loopt het ook op dit gedeelte ook wel ietsje beter. 40 seconden voorsprong dus voor Oros Gauthier. En er is er weer Jan Bakelands. Wimbledon. Halve finale bij de mannen. Djokovic tegen Del Potro. Marcela Mesker. 1-1 in sets en uh, 2-1 in de derde sets voor Djokovic. Het gaat uh, op service. Maar uh, ik heb wel het gevoel dat Del Potro echt los is gekomen. Het publiek lijkt ook iets de kant van de Argentijn op te zoeken. Het is uh, echt een mooi duel aan het worden. En ja, Djokovic toch ook al een paar keer lang uit op het gras. Een beetje glijden, daar houdt hij van. Dat doet hij op alle maansoorten. Niet alleen gravel, ook op hardcourt en ook op gras. Gek. Maar ja, hij is de man van elastiek. Hij kan dat overal. Alleen een paar keer lang uit. Dat geeft wel aan dat hij die harde Klappen, die kanonskogels van Del Potro niet altijd even goed uh, kan belopen. En uh, de Argentijn na die uh, magische pillen, noem ik ze maar weer, van de dokter... Ja, is die als herboren en uh, ja, maakt hij het uh, Djokovic echt heel erg moeilijk. Djokovic die dus die kansen had in de tweede set. Vier breakpoints onbenut gelaten. Dat kostte hem de tweede set. En uh, wie weet kost het hem nog veel meer. Maar goed, we gaan het zien. Het is spannend, het is mooi. 2-1 in de derde set. One set all. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, et... top. While you just stayed in your room I saw the chrisom Met de jaren 80 de Water Boys en de Hole of the Moon. Wacht, wacht, wacht, wacht, Sebastian, boeiende etappe vandaag hele boeiende etappe, en dat mag ook wel naar die, nou, ik wou bijna zeggen zaadetappe van gisteren als ik dat woord mag gebruiken, maar het was natuurlijk een etappe waar het maar wachten, wachten, wachten, wachten was en uiteindelijk kwam er helemaal niks, het was een vervelende etappe met natuurlijk wel een mooie massasprit met André Greipel. Als prachtige winnaar Greipel, Kittel en Cavendish allebei op één etappe zegen en dit is de man die jaagt op zijn eerste etappe zegen nadat hij vorig jaar meermalen toesloeg Peter Sagan vorig jaar drie etappes, hij imiteerde toen zelfs, uh, wat was het ook alweer, Forrest Gump uh, na een van die finishes. Hij komt nu trouwens net over de top van het uh, coachje van uh, de colletje van de derde categorie. De la Quintaine met het eerste peloton. En dat eerste peloton jaagt nog steeds. En ik heb het idee dat de show er een beetje uit is in dat tweede achtervolgende peloton. Het peloton dus met al die andere sprinters. Dus gaat Sagan misschien wel voor zijn eerste etappe zegen. Ik zag ook die die net zitten. Ik dacht even, oh die zal toch niet met een paar ploeggenoten in dat tweede peloton zitten op achterstand. Wat dat zou betekenen, dat hij zijn aspiraties voor het klassement opzij zou kunnen zetten. Hij heeft toch al een slechte dag vandaag, omdat hij gisteravond te horen kreeg... dat het contract met zijn broer Frank niet verlengd gaat worden. En vanmorgen zei hij nog voor de start, als ik nu ga zeggen wat ik echt denk... dan ben ik bang dat ik ook ontslagen word, dus hou ik mijn mond maar. Maar goed, Frank slekt dus gewoon nog in het eerste peloton. Hij keek wel zorgelijk. Hij weet in ieder geval dat er een mannetje van die ploeg vooruit is. Een mannetje van die ploeg die ook samen met die twee vluchters over de eerkol is gekomen ze was. En uh, daar ook als eerste overeen kwam die uh, Jan Bakelans, de ritwinnaar van uh, de rit naar Ajaccio, Waarna hij dus in uh, de gele trui even reed. Bakelands als eerste. Cyril Gauthier, dat is die kleine Fransman in dat uh, donkergroene shit van uh, Europcar, Die uh, ook wel eens sterk herkennen is aan zijn grote neus. Die, en kwam daar als tweede over uh, de streep. En uh, Juan Oros, een uh, bask van Euskatel als derde. De klim was prachtig in het bos en echt uh, op de top. Daar rijden dan het bos uit een wijdse omgeving in waar je werkelijk waar... Nou, ik denk wel zo'n 10 kilometer misschien nog wel meer uh, ver weg kunt kijken. Het is een prachtige, heldere dag. Geen wolkje aan de lucht. De zon schijnt. Het is niet meer dat hele drukkend warme weer. Omdat uh, doordat de omgeving wat wijdser wordt... Uh, de wind ook weer een uh, wat meer uh, vrij spel heeft. En zo hebben we een klein beetje verkoeling. De wind waait wel in het nadeel trouwens van de drie koplopers. Komt uh, vanaf de rechterzijde een beetje rechts... Opzij de afdaling die is uh, goed te doen. De weg loopt lichtjes naar beneden. Zo in de eerste kilometers naar de top van die cotela Quinten het is geen helse, super afdaling. De laatste uh, 56 kilometer zijn ingegaan. En ik dacht te horen zijn -seconden, seconden voorsprong voor de koploper. Dus dat zou koplopers. Dus dat zou betekenen dat ze 50 seconden voorsprong hebben. Dan de tennis op Wimbledon Djokovic tegen Del Potro. Marcella. Ja, het is 3-2 geworden voor Novak Djokovic. Maar hij moest een breakpoint wegwerken... En dat is link tegen Del Potro. Del Potro heeft er nog niet veel gehad. Maar die stond uh, met uh, één breakpoint meteen op een 100% score. Dus nu staat hij 1 uit twee. Terwijl Djokovic toch zeven breakpoints heeft gehad. Uh, tot nu toe in de wedstrijd. En slechts één keer kon uh, toeslaan. Dus dat betekent dat uh, Del Potro heel zuinig speelt. Maar heel goed op de belangrijke momenten. Op misschien alleen dat uh, slot van die eerste set na. Toen hij ineens plotseling zijn service inleverde. En daarmee ook de set verloor met 7-5. Het, uh, het, het, is, het is wat. Het uh, is grappig om te zien hoe Djokovic een beetje schuchter tennist. Uh, toch een beetje naar achteren wordt gedrukt... door die, die lange, zware slagen van uh, Del Potro. Uh, misschien wat gefrustreerd is over het missen van zijn kansen. Maar ik heb het idee dat uh, de nummer 1 nog wel beter kan. En dat we, wie weet, uh, nog wel een hele lange wedstrijd tegemoet gaan. Want ze doen weinig voor elkaar onder. We hebben nog uh, geen break in de derde set. Het staat one set all en nu 3-2 on voor Djokovic. Ook vanmiddag kijkt Bart Voskamp weer met ons mee naar de etappe van vandaag. De zevende dus, richting Albi... En, uh, ik weet, Wat is er vanmorgen bij Cannondale gebeurd? Die hebben een speech gekregen van... er moet wat gebeuren, mannen. Ik denk het wel. Als ik het zo zie, dan uh, is er echt wat gebeurd. Want ze zijn vreselijk hard aan het rijden. Het lijkt een beetje een ploegenachtervolging. En het is een beetje rekenen van ja, welke ploegen zitten er mee... welke zitten er niet mee. Nou, duidelijk is dat Grijpel niet mee zit. Want de ploeg van Lotto die is vreselijk hard op kop aan het rijden. Maar ik zie de voorsprong nog niet echt slinken. Dus uh, wat mij betreft... Uh, is er nog veel werk aan de winkel? Ja. Het uh, eerste scenario was dat Cannondale uh, dus voor die sprint ging. Hè. Die heeft Sagan dus ook uh, gewonnen. Maar daarna trokken ze gewoon lekker door. Ja, maar ja, twee minuten en dan wat was het, 70-80 kilometer. Ja, dan is er een, een mogelijkheid om uh, die, die sprinters, Kittel en, en Cavendish. Uh, ja, om die mannen gewoon achter je te laten. En dan uh, heeft Sagan in principe een redelijk ruim baan om te sprinten zonder sprinters. Maar ja, straks heeft hij zijn ploeg opgesoupeerd. Dan moet hij het wel alleen doen. Ja, plus dat uh, er nog drie mannen vooruit rijden. En die gaan ook nog niet veel inleveren. Want wat we, wat we zien en horen vanuit Frankrijk. is dat de, de voorsprong nog steeds rond de 50 seconden tot een minuut zit. Dus ja. Die moeten ze ook eerst nog pakken. Maar goed, ja, drie tegen een hele kennendeelploeg. En ik verwacht dat vanuit de eerste groep... het eerste peloton, trui truidrager... misschien wat mannen van, van Orca Green Edge ook mee gaan rijden. Ja, dan is die kopgroep wel gezien. Ja, maar we zeiden het net al, het is een boeiende etappe vandaag... wat er allemaal zo gebeurt. Ja, nou, gisteren gebeurt er eigenlijk heel veel. Gisteren hadden we veel verwacht, gebeurde er niks. Vandaag verwachten we niet veel. Er gebeurt er juist heel veel. Dus uh, ja, het is een leuke etappe vandaag. Trent Joostruis komt eraan. Passez vos vacances, à l'écoute de Radio Tour de France. I was Took the wheel, and it drove me to the sun. I've been holding back, just about to crap. Lost my sense of what was real. samenwerking met Anouk en dat leidde tot een album dat heet Rex We Adore. Daar staat dit liedje op. Happiness, Treintje Oosterhuis. En Gio, Sebas, hebben we eigenlijk een zicht op welke sprinter waar precies zit? Ja, dat hebben we wel. Voor het belangrijkste deel moet ik dan meteen zeggen. In die laatste groep, die achtervolgende groep, die nu op twee minuten rijdt van het peloton. Het kan dus nog steeds wel, maar je weet niet of ze dichterbij gaan komen. Daar zitten in elk geval Matthew Goss, André Grijpel, Mark Cavendish, Marcel Kittel, de broertjes van Poppel. Dat weten we zeker. Maar de grote vraag is, waar zit bijvoorbeeld John Dekenkop? Ik heb hem nog niet gezien in een van deze twee groepen. We krijgen natuurlijk voornamelijk de kop van beide pelotons in beeld. En dan zie je gewoon dat daar hard wordt gereden, met name in dat eerste peloton door de ploeg van, uh, Mark, uh, van Peter Sagan. Maar inmiddels is er ook een mannetje van Orica GreenEdge bijgekomen die dan probeert om in elk geval het tempo weer op te voeren, want die Bakenlands is een gevaar voor de gele trui, dat weten we. Nu krijgen we even iets meer zicht daar uh, in dat uh, tweede peloton en uh, even kijken, zien we daar Degenkolp inderdaad zitten. Daar zit in elk geval Marcel Kittel, Kittel die daar uh, gewoon uh, ja, achter een van de mannen van Lotto rijdt. Dus is het nog steeds... Steeds de grote vraag hoe dat daar verder in elkaar zit. En vooraan in dat eerste peloton Peter Sagan. Boazon Hagen ook een gevaarlijke klant. gisteren tweede in die eindsprint. Moeten we maar eens afwachten. Uh, Christophe zou er ook nog gewoon bij kunnen zitten. Maar dat is eventjes koffiedik kijken. We weten in elk geval dat ze hard doorrijden in dat eerste peloton. Maar nog steeds een achterstand hebben van 1 minuut en 2 seconden op de drie koplopers. Het schommelt zo rond de minuut de voorsprong voor Orros Gauthier en Jan Bakelands, Terwijl we ook net tijdens jouw flitschio hoorden dat het groepje met, of de groep, het groepje, de groep met Cavendish. En dus het grootste deel van de sprint is dus op 1 minuut 50 rijdt van het eerste deel van het peloton. Dus dan zouden ze er weer 10 seconden af hebben gedaan. En zo is het een achtervolging op een achtervolging in dat mooie landschap. Dit deel van Frankrijk richting Albi de Weiland. ...waar ze nu en dan een koe staat te grazen... ...waar we tussendoor rijden, het veeteeltgebied... ...met de drie koplopers Gortje, Ros en Bakelands ...die alles geven, alles geven... ...en nog altijd één minuut precies voorsprong hebben... ...op het eerste deel van het peloton. Het is eigenlijk net te weinig om daartussendoor te mogen. De weg is ook om daartussen te mogen rijden voor ons met de motor. De weg is ook heel erg smal in, op dit gedeelte. En de toerorganisatie is wat dat betreft erg streng... Goed, gelijk hebben ze. Want uh, als je daar helemaal tussen zit, is het ook zo nu en dan weer moeilijk om uh, weg te komen. Dus zitten we ervoor. Kijk ik achterom en dan zie ik Bakelands ook koprijden van dat groepje. Met het gezicht zo nu en dan helemaal krom van de inspanning en van de pijn die dat levert. Afzien kan die. Eén minuut voorsprong heeft hij samen met Gauthier en met Oros op deel 1 van het Peloton. Het gaat gelijk op in de derde set bij Djokovic tegen Del Potro, Marcella. Ja, drie gelijk. Djokovic serveert, maar verliest wel het eerste punt. Komt op 0-15. En als ik ze zo bekijk, dan vind ik de lichaamstaal van Del Potro... veel positiever in deze fase van het duel dan de lichaamstaal van Djokovic. Die denk ik toch niet helemaal tevreden is over zijn spel. Die lange rallies, die harde slagenwisselingen worden toch vaak door Del Potro gewonnen. Nu een goede backhand. Eindelijk, die backhand die lukt langs de lijn. Dat is toch altijd een wapen geweest van de Serviër. Maar hij heeft die backhand veel gemist. Ik weet niet waardoor. Misschien komt het door de kracht waarmee Del Potro slaat. Dat die bal toch net wat sneller doorkomt. We spelen natuurlijk ook op gras. Die ballen schieten wat meer door. Komen minder hoog op. Dus de controle is dan moeilijker. Maar Djokovic had hier een fantastische backhand. Komt weer terug op 15 gelijk. Serveert over het algemeen goed. eerste service in. De backhand ja, nu weer in het net. Lijkt ook een beetje uit te glijden. Het hoofd hangt wat. Kijkt af en toe naar de kant. Zoekt hulp. Bij zijn, uh, bij zijn coaches, bij zijn familie. Uh, kan het misschien niet geloven dat Del Potro ineens zomaar terug is gekomen in de wedstrijd. Maar ja, het is echt een mooie halve finale. Waardig aan uh, toch twee Grand Slam kampioenen die hier staan. Djokovic won er zes, Del Potro één. Maar is pas 24 jaar. En uh, gaat er toch ongetwijfeld in de toekomst uh, nog wel een aantal winnen. Of het hier gebeurt, we weten het niet. Het uh, valt weinig over te zeggen. Het gaat uh, heel gelijk op. 1-1 in sets en drie gelijk. In de derde. En uh, dan doen we misschien nu een liedje. Oh, wacht even, we, we hebben niet genoeg geld meegenomen. We moeten namelijk hier uh, van die 50 muntstukken in de jukebox. We kijken of dat lukt nu. Ja, leuk. Ja. Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS. Radio Tour de France, c'est incontournable. Simply red and fair grounds. Ja Gio, in dat laatste peloton is toch een lichte paniek lijkt me. Nou, helemaal niet meer. Het is gebeurd. Want uh, bij Lotto hebben ze er een streep doorgezet. Uh, de mannen die zo hard aan kop sleurden. Het was eigenlijk een gevecht tussen Lotto in het tweede peloton. En Cannondale in het eerste peloton. Nu trouwens weer geholpen door iemand van Orica. Ik geloof dat het uh, Mikel Albacini is, de Zwitser. Maar uh, dat gevecht is uh, beëindigd op uh, knock-out of knockdown, uh, Want ze zijn natuurlijk nog wel in koers. Maar laten we zeggen knockdown acht tellen voor uh, dat uh, tweede peloton. Want uh, die gaan nu zelfs gewoon rustig uh, plassen aan de kant van de weg. Het tempo zakt daarheen. En de sprinters grijpel voorop hebben besloten dat het wel prima is zo. Geen krachten meer verspillen. Morgen weer een zware dag. Dan zullen ze in de bus mee moeten naar boven. En dat betekent dat ze daar ook voldoende werk te verrichten hebben. Lars Boom, die is even in het oortje, praat. Die zit ook in die tweede groep. Hij praat even richting Nico Verhoeven, ongetwijfeld de ploegleider. Dus hij geeft aan dat het gebeurt. Er dus een kruis erover. Maar die drie koplopers die zijn natuurlijk nog steeds weg. Die hebben nog steeds een gaatje met dat eerste. De peloton met Peter Sagan. En uh, vooraan rijden nog altijd drie koplopers. Uh, natuurlijk Bakenlands, Gauthier en Oros. En die hebben 50 seconden voorsprong op uh, het groepje met uh, Peter Sagan. Dus in ieder geval als uh, een van de, de voornaamste namen. Plus natuurlijk de gele trui, hè? laten we die uh, ook niet vergeten. Zit ook gewoon uh, in dat eerste peloton, de trotse Zuid-Afrikaan Daryl Impi Die zijn vrouw en zijn kindje vanmorgen bij hem had. Uh, dat kleine kindje ook gehuld in uh, een heel klein geel trui. Zuid-Afrika uh, via de feest, de familie Impie via de feest. En derwol Impie zit dus uh, uh, nog altijd in dat eerste peloton. Het peloton met Sagan. Die misschien wel de uh, drietal aan de leiding in uh, de afdaling naar de voorlaatste klim van de dag. De Corte La Quinterne. Ietsje meer voorsprong gaat gunnen. Nu ze weten dat uh, de jacht daarachter in dat peloton is uh, gestopt. Dus wellicht zit er ietsje meer in voor Bakelandscoche en Oros dan de 50 seconden die ze momenteel hebben. Het is een uh, toch wel lastige afdaling. Want de weg is niet al te breed. En ze nu en dan in uh, de bochten. We hebben zelfs een paar haarspelbochten gehad. Kunnen we alvast wennen vanmorgen als we de Pyreneeën ingaan. En uh, daar in sommige gedeelten was het uh, asfalt toch zelfs een beetje gesmolten. 45 seconden. Het loopt dus weer verder terug. Het pelotonnetje onder leiding van Sagan. En met de gele trui komt dus weer 5 seconden dichterbij. Het drietal aan de leiding. 45 seconden dus nog maar. Ja, maar Voskamp, wat is wijs? Uh, gewoon doortrekken voor Zagan of uh, kan hij het ja, even ze, een ja, beetje ja. laten lopen? Maar ja, ze moeten wel door, want de, de kopgroep heeft nog 50 seconden... en ze zullen straks wel wat help, hulp krijgen van nog meer origa als het nodig is. Eentje rijdt er nu mee en uh, ja, virtueel rijdt uh, Jan Bakelands nog in het geel. Dus ze ja. kunnen altijd een paar mannetjes bijsteken en dan... Uh, maar misschien op de vierde categorie hebben we nog een paar goede benen... die naar de kopgroep toewippen en dan dat ze dan met vijf, zes, zeven zijn. Maar het zal een heel mooi scenario zijn. Want dat is het belang natuurlijk voor Orika om mee te rijden... dat ze die gele trui niet kwijtraken, omdat die Bakelands voor hun een gevaar is. En Sagan ja, wil graag die ritoverwinning ja, natuurlijk. Ja, dat is prioriteit één. Maar ja, die Gerrans hebben we ook gezien... met een uitgedund peloton, kan, dat de topsprinters straf zijn... kan hij ook een sprint winnen. Dus wie weet rijden ze voor twee dingen... om de trui te behouden en misschien etappewinst. We gaan het allemaal zien in het vervolg van de zevende etappe... richting Albi dus. Dit is Radio 1. NOS Journaal, Juri Stubanitski. Mensen met een persoonsgebonden budget... die minder dan 10 uur per week begeleiding krijgen... bijvoorbeeld om naar een zorgboerderij te gaan... houden hun pgb na 2014. Het gaat om zo'n 45.000 mensen. Vooral kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Het kabinet wilde deze 10 uur grens wegbezuinigen... maar staatssecretaris Van Rijn heeft geld gevonden om dat te voorkomen. In Cairo zijn volgens ooggetuigen drie aanhangers van de afgezette Egyptische president Morsi door militairen doodgeschoten. Het vuur zou zijn geopend toen aanhangers van Morsi oprukten naar de kazerne waar hij wordt vastgehouden. Het leger spreekt tegen dat het betogers heeft gedood. In de Afghaanse provincie Uruzgan zijn twaalf mensen gedood bij een zelfmoordaanslag. Het gebeurde in Taringkot in de kantine van de politie. Waarschijnlijk zitten de taliban erachter en droeg de zelfmoordenaar kleding van de politie. En hij is anderhalve eeuw niet in Nederland geweest. Maar mogelijk is hij nu terug, de wilde wolf. In Luttelgeest bij Emmeloord, is er gisternacht mogelijk eentje doodgereden. Het dier heeft duidelijk de kenmerken van een Europese wolf. Maar het zou ook nog een wolfshond kunnen zijn, dat wordt nu onderzocht. En dat zijn de hoofdpunten. Alweer beesten in het nieuws vanmiddag. Uh, nu naar het prachtige weer. Ik heb er net van genoten, Marco. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan, graag gedaan. Ik heb nog veel meer voor je in petto. Want dit is nog maar een voorproefje. En uh, jij hebt er dan van genoten. Maar niet iedereen in Nederland. Want in het zuidoosten overheerst ook op dit moment nog steeds de bewolking. Daar gaan de wolken wel langzaam wegtrekken. En dat betekent dat het vanavond en vannacht... eigenlijk op de meeste plaatsen wel gaat opklaren. Het koelt af naar een graad of 10 in Groningen. In het zuiden liggen de minima hoger. Op een graad of 15. En er wordt morgen gewoon een prachtige dag. Zon overgoten. Hier en daar wat. Stapelbewolking in de middag. En de kans daarop is het grootst in het zuiden en zuidoosten van het land. Maar het blijft droog en de zon houdt de overhand. Temperaturen tot zo'n 26 graden in Limburg. In de kustgebieden is het wat minder warm. In de kop van Noord-Holland en op de Wadden wordt het zo'n 21 graden. En er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Zondag weinig verandering in het weerbeeld. De temperatuur weet nog een graadje te winnen. En ook de eerste dagen van de volgende werkweek zijn zomers en zonnig. AWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat 90 kilometer file in totaal. Het is daarmee niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De langste files staan rond Amsterdam en in het midden van het land. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost richting Den Haag... staat tussen Afrit Volendam en Amsterdam Business Park 9 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A10 Noord richting Zaanstad tussen Afrit Volendam en de Koentunnel... 7 kilometer na een aanrijding. Ook daar zijn de rijstroken weer open. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Spaanse Polder. 3 kilometer, daar staat een auto stil op de rechte rijstrook. Op de A28 Amersfoort-Zwolle voor Strandhorst. 11 kilometer file de opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Verkeer richting Zwolle kan beter omrijden vanaf het Hoevelake... via Apeldoorn over de A1 en de A50. En van dan naar Schiphol moeten treinreizigers rekening houden... met drie kwartier vertraging. Door problemen met de dienstregeling rijden er minder treinen.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 Zet koers naar de Middellandse Zee met Holland-Amerika-Lijn. Boek nu uw cruise inclusief vlucht en transfer, vanaf 899 euro. Ja, ook Holland-Amerika-Lijn boekt u op cruisetravel.nl. Cruise Travel van ANWB. Sportradio NOS de Touring. En behalve die zevende etappe in de Tour natuurlijk ook tennis vanaf Wimbledon. Marcella Mesker kijkt naar de eerste halve finale bij de mannen Djokovic tegen Del Potro. Ja, we gaan richting 2,5 uur tennis. Formidabel tennis. Het is 4-4 in de derde set. Het gaat gelijk op. Het is 1-1 in sets. Del Potro heeft in deze set het beste tennis. heeft ook drie breakpoints gehad, maar kon ze niet benutten. Dus ja, het lijkt steeds zo te gaan dat de een ietsjes beter is... maar de set niet pakt. Het geeft aan hoe groot die veerkracht is van beide mannen. Dat ze op een moment wat minder spelen... maar dan toch als ze één kansje krijgen, die kans grijpen. Dus het kan werkelijk iedere kant oprollen. Het is wel opvallend dat Del Potro staat te genieten op de baan. Hij lijkt in zijn element. Hij heeft contactinteractie met het publiek. Hij maakt een grapje als er... een netballetje is. Djokovic niet. Die heeft het een stuk zwaarder. En we weten wat er allemaal gebeurde in 2009... toen Del Potro in zijn element was. Toen won hij de US Open. Toen won hij van Federer. Toen won hij van Nadal... met formidabel tennis. En hij lijkt... die vorm weer te gaan evenaren. Zit natuurlijk wel met die knie. Maar na die pillen lijkt hij daar helemaal... geen last van te hebben. Dubbelfoutje nu... van Djokovic. 15 gelijk. En Djokovic zoekt verder. Maar goed, laten we hem niet uitsluiten. Hij is niet voor niets de nummer 1 van de wereld... Maar dit is een prachtig gevecht van 2,5 uur tennis al. En straks nog die anderhalve finale, Murray Janowicz. Kortom, fantastische dag hier op Wimbledon. De drie koplopers en peloton 1 zijn bezig met de beklimming van het laatste colletje van de dag. Sebastien Gio. En die zijn ook bezig met het enige echte gevecht nog van vandaag. Blijven de drie koplopers uit de greep van het peloton. Ik zie Bakelands als eerste over de top komen. Gauthier en zijn wiel Oros. Het is dezelfde volgorde als bij de vorige klim. Maar doet er eigenlijk allemaal niet toe. Het gaat er natuurlijk om. Houden zij hun voorsprong. Rijdt Cannendeel het gat dicht. Want Cannendeel heeft natuurlijk alle belang erbij met Peter Sagan. Want die wil zijn eerste etappe overwinning die goed. De trui is mooi, maar een etappe zegen. Dat wil hij natuurlijk zeker in deze Tour hebben. Zeker nadat Kittel, Cavendish en Greipel al een etappe hebben gepakt. Het verschil is nog steeds 50 seconden. En we hebben zojuist ook gezien dat John Degenkolb nog in het eerste peloton zit. De sprinter van Argos Shimano. De man die vorig jaar vijf etappes in de Vuelta won. Dit jaar één etappe in de Ronde van Italië. Hij zit er nog bij en dat wordt een gevaarlijke klant in de sprint. Met Boasson-Hagen, met Sagan, met eventueel... Garens er nog bij. Wie weet Impy dat hij nog mee kan sprinten in zijn gele trui. Maar Impy zit daar toch wel een beetje geïsoleerd. Drie ploeggenoten nog maar bij hem. Albacini hebben we gezien. Garens natuurlijk hebben we gezien. En die andere ploeggenoot moeten we even schuldig blijven. We weten ook dat de Nederlanders van Belkin erbij zijn. De belangrijkere mannen. Mollema in elk geval. De man van het klassement Laurens ten Dam zagen we daar zitten. Bram Tankink. Ook die rijden allemaal in het eerste peloton. Maar nu is dus de grote vraag. Rijden ze het gat dicht? Of blijft het zo verschil? Nog. Uh, voorlopig zijn ze nog de drie koplopers: Bakelands, Oros. En Gauthier, het schommelt zo'n beetje tussen die 45 en de 55 seconden. Continu nu het klimwerk erop zit. naar nou die korte Thaïe, prachtig dorpje reden we daarna gelijk door, eventjes door. Dat dorpje Thaïe bovenop de top van dat klimmetje. Het was een vrij makkelijk klimmetje, hoor. trouwens goed te doen. Het eerste deel van de afdaling, dat is dan wel weer ietsje steiler dan de vorige afdaling. Daar kan de snelheid weer worden opgevoerd door Bakelands. Met die handen onder in de beugel, diep voor Overgebogen. Gauthier is al een klein mannetje. Maar oei, oei, Zo nu en dan ook wel wat gevaarlijke bocht hoor. De bocht waar wij nu doorheen rijden. Een bocht naar links. En waar de drie koplopers. Uh, nou, over uh, 20, 30 seconden doorheen zullen gaan. Daar lagen in het midden toch allemaal uh, losse kiezels. En was het in het midden ook een beetje uh, wat glad. door uh, wat uh, uh, vocht. en wat uh, loszittend uh, losgekomen uh, asfalt. door uh, de hitte. En zo blijft het toch wel uh, opletten geblazen. Moet je alle attentie erbij houden. Ook in de slotfase van deze etappe in dat warme weer. En als er toch al een hoop energie is verspeeld Bezig dus aan de laatste 32 kilometer. En nog steeds knokkend, knokkend, knokkend. Voor die hele marginale voorsprong van maar zo'n 40, 45 à 50 seconden. Oros, Bakelans en Gauthier. White, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, hippie, hippie. Gagez les pieds nus comme un cyclone inattendu comme une fleur avant la saison comme une pluie de papillons à quel White is white day Hippie, hippie, hippie, hippie, hippie. hippie, hippie. Toi qui as voulu t'emprisonner As-tu le droit de condamner Celui qui cherche à s'évader Chacun veut sa vie comme il veut, tu ne peux plus car aussi IT is why very carefully, I only tell it once. Uh, white is white. Het was de toerenties van vandaag, liedje uit 1972 van Michel Delpech. Bart Voskamp, um, ja, Peter Sagan, je kunt zeggen... het eerste deel van zijn coup is gelukt... Ja, maar dan wordt de druk weer heel groot om het af te maken. Je moet er toch niet aan denken dat hij uh, weer tweede wordt... nadat zijn ploeg uh, een halve dag op kop uh, loopt te rijden. En, uh... en wat heeft die andere sprinters er mooi afgereden? Die zitten allemaal in dat, in dat laatste peloton. We ja, net de, het net verschil de, van de, dik zeven minuten. De echte sprinters zijn er al af. Maar Gio zegt natuurlijk al, Geron zit erbij. Christophe zit er volgens mij nog bij. Hagen, die was gisteren ook erg snel. Nou, Rogas misschien iets mindere mate. Degenkolp, ja, hoe goed is die? Normaal een normale sterke sprinter. Dat is een beetje afwachten. Maar ja, wie A zegt moet B zeggen. Uh, maar dat zou wel lullig zijn als ze de hele dag kijken. ...keihard werken, want dat moeten ze... ...en dat dan straks toch iemand met die etappe van ervan doorgaat. Ja, dat is wel zuur. En morgen ook nog een bergrit erachteraan... ...dan heb je je benen helemaal leeg gereden voor je kopman... ...en als die geklopt wordt. Maar ja, ja. ze worden ervoor betaald... Hè, ...dus uh, we moeten ook geen medelijden. hebben. We zien die groene trein van Kennendeel van dus de ploegen... ...keihard sleuren en ze, dat verschil met die koplopers... ...dat wordt nou ook niet direct heel veel kleiner. Het nou, blijft een beetje schommelen. Tussen de, ik heb het idee dat het ietsje minder wordt. Zitten 40, 50 uh, seconden zitten ze en uh, er rijdt er nu eentje van Orica mee... om natuurlijk die gele trui te verdedigen. Maar ik kan me voorstellen, als het gat wel wat groter zou worden... zijn er natuurlijk andere ploegen die ook een mannetje bijsteken. Dus ja, het kan bijna niet misgaan dat het een, een sprint wordt... voor dat uh, eerste gedeelte van het peloton. En dus Gio, worden die drie koplovens waarschijnlijk toch ingelopen... maar het moet nog wel even gebeuren. Ja, het moet natuurlijk gebeuren. 37 seconden is het verschil. Maar er wordt zo ongelooflijk hard gereden vooraan. En die weg die langzaam omlaag loopt van een meter of 500 naar 160 meter hier aan de finish. Dus een flink verval. En dat betekent dat het tempo verschrikkelijk hoog ligt in dat peloton. Zojuist zelfs even het eerste stukje met die mannen van Peter Sagan. Met daarbij nog een mannetje van Orica. Die waren zelfs los van de rest van het peloton. De gele trui Daryl Impey liet daar een gaatje vallen. Maar een ...middels is dat gat alweer dicht hoor. En Impie rijdt nu keurig aan het wiel. Ik zie ook nog wat mannen van Sky. Die rijden natuurlijk daar voor hun uh, snelste man... ...voor Boasson haken. En inderdaad zegt na drie tweede plaatsen... ...in deze ronde van Frankrijk... ja, ...Sagan zal gek worden als hij vandaag opnieuw tweede of derde wordt. Als hij het niet gaat redden. Dus zal hij alles op alles zetten om dat gat dicht te rijden. Maar hij moet er dadelijk nog met een paar afrekenen hoor... ...als het hier op een sprint aankomt. Ik kijk even naar het verloop hier van het parcours. Als we kijken naar de laatste de 5 kilometer. Ach, en dan ziet het er eigenlijk wel prima uit. Dat is goed te doen voor de sprinters. Er zitten nauwelijks haakse bochten in, een paar rotondes. Daar moeten ze oppassen. Maar het is een redelijk makkelijke aankomst hier in Albi. 37 seconden dus voor de drie. Dromen ze nog of zijn ze er inmiddels uit? Ja, ik denk dat ze nog wel stiekem eventjes dromen, hoor. Uh, Oros, Gauthier en uh, Bakelans. Want ja, Bakelans weten hoe het is om in een klein verschil te winnen. Het was uh, één of twee, één seconde was het. Ja, één seconde daarin uh, Ajacho toen hij dat de jagende peloton uh, voorbleef. En we gaan dadelijk eens even zelf timen, want uh, we hebben een plekje opgezocht... aan de linkerkant van de weg, aan het uh, einde, zeg maar... van het stelste stuk van de afdaling richting Albi... op zo'n uh, 181 kilometer... In deze etappe. En dan gaan we ze dadelijk eens even opwachten. 35 seconden wordt in ieder geval nu gegeven door het officiële informatiekanaal. 35 seconden de voorsprong voor Bakelans, Oros en Gauthier. Draaiend en kerend en slingerend onder de bomen door. Om dus maar te proberen om dat peloton voor te blijven. En dan komen ze aan met Oros in dat fel oranje van Euskatel. Nu in laatste wiel. Jan Bakelans in dat wit met rood met zwarte Rico van uh, Radio Shack, Hier komen ze door de bocht heen. En Gautier zit uh, in het midden. De kleinste van uh, de drie Bakerlands. Dus daar op kop. En we hebben de stopboards maar eens ingedrukt. Om zelf nog eens een keertje even te kunnen timen. Wat het uh, verschil is met dat uh, peloton. Deel 1 van het peloton. Nu we dus weten dat deel 2 van dat peloton. De groep met uh, Kevin is en met Kittel. Definitief verslagen is. Want die voorsprong die is al meer dan 6 minuten. Daar komt uh, dit eerste deel van de groep. En uh, mijn stopboard staat op uh, 30 seconden Als zij uit het bos komen met 1, 2, 3, 4, 5, 6 mannen van Kennendeel aan de leiding hier. Dan de, de gele trui daar ook niet ver weg. En het verschil is maar 32 seconden. Hier achterin een aantal Belkin-renners. Met uh, Bouke Mollema daar in ieder geval nog uh, bij. Met Bram Tankink en Laurens Stendam in zijn buurt. En zo is het eerste deel van het peloton bezig met de jacht op de drie koplopers. Die nog een half minuutje. Dus hebben Oros, Bakelands en Gauthier. Mogen nog heel even genieten. Ze hebben alle twee een set. Djokovic en Del Potro. Wie gaat die derde winnen? Marcella Meske. Ja, wat is het spannend zeg. 6-5 voor Djokovic. Maar... Ja, hij doet het uh, bijna op zijn tandvlees hoor. Want wat slaat die Del Potro hard? En wat is de Argentijn in zijn element? Uh, Djokovic uh, vaak lang uit op het gras. Uh, glijdt uit. Haalt heel veel terug. Maar tegen dit uh, uh, kanonskogels van, uh, van Del Potro is hij niet opgewassen. Toch leidt hij met 6-5. Hebben we geen breaks gehad. Del Potro de beste kansen. Maar ja, dat zegt niks als je die kansen niet pakt. En niet zoveel kansen tegen de nummer 1 van de wereld krijg je niet. Dus Del Potro moet nu gaan serveren om 6-6 te maken en er nog een tiebreak uit te slepen. Dat zou wel in het beeld van de wedstrijd uh, passen, want ze geven niets aan elkaar toe. Het is 1-1 in sets, 6-5 voor Djokovic en oh, wat is deze derde set uh, belangrijk. Bart Voskamp kijkt met ons mee naar uh, de zevende etappe richting Albi. Uh, wat is jouw indruk nu? Die kopgroep die wordt gepakt, denk ik, hè? Ja, dat kan niet missen. Daar wordt nou mee gespeeld, wil ik niet zeggen. In ieder geval niet door de mannen van Kennendeel Want die hebben een kruid al een beetje verschoten. Maar uh, ja, kijk, ze zijn natuurlijk in de meerderheid. Het, ze houden het op een half minuutje. Kijk, als ze dicht gaan rijden, dan gaan de verse mannen demoreren. Dan is het oncontroleerbaar. Dus ze zullen proberen het op 30, 40 seconden te houden. Als je daar 15 seconden rijdt, ja, dan gaat die kopgroep opgeven. Krijg je een nieuwe kopgroep. Dan moet je tegen verse mannen achtervolgen. Dus ze kunnen beter dit, deze situatie even staande houden. Ja, ik heb het idee daarvoor in dat die er nog wel in geloof. Die doen ook het meeste kopwerk, geloof ik. Hè? Ja, die, die, die trekt echt. Flink door, die is echt goed in vorm. Nou ja, hebben we al gezien natuurlijk. Hij heeft zijn etappe al gewonnen. Natuurlijk heel veel moraal. Uh, hij rijdt virtueel geel. Dus ja, dat is fantastisch. Moet je gewoon ook door blijven rijden. Er is ook geen weg meer terug. Dus uh, die, uh, die geloofde er denk ik nog wel in. Maar ik uh, kan hem denk ik wel uit de droom helpen. Ja. Uh, ze spelen er een beetje mee, Gio. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, het is een beetje het normale patroon. Hè, wat je ziet met een kopgroepje in de finale van de wedstrijd. 22,9 kilometer nog. Totdat ze hier aankomen op dat industrieterrein in Albi. Wat jammer, wat jammer, wat jammer. Wat, uh, wat hadden ze een mooie finish kunnen hebben in die stad. Staat op de Werelderfgoedlijst. Prachtige kathedraal. Daar waar uh, honderdduizenden mensen iedere jaar op afkomen. Maar inderdaad, ze hebben besloten om toch in een buitenwijk te finishen. Het kan blijkbaar niet in het centrum van de stad. De Tour is te groot. En dat is die al jaren. Uh, twee truien zijn in ieder geval in geval al zeker van een eigenaar vanavond de groene trui Peter Sagan dus die heeft zich daar in elk geval van vergewist met die tussensprint Biel Kadri is de drager van de bolletjes trui dat weten we nu ook zeker na de laatste coach ja en dan is het de vraag wat er gebeurt met de gele trui de witte trui natuurlijk ook Kwiatkowski die zit daar ook nog in elk geval in dat eerste peloton die staat nog kort in het klassement en is voorlopig nog de beste jongere en natuurlijk Daryl Impey die zal heel graag die uh, gele trui willen behouden dan hoe... Hoeft hij niet echt mee te sprinten, net zoals gisteren. Hij hoeft niet anderen een paar plaatsen voor te blijven als er maar geen breukje voor hem ontstaat. Want hij heeft toch wel een voorsprong in het klassement. Drie seconden op boasson Hagen, zes seconden op Simon Garant. Dus dat valt allemaal wel mee. Peloton lang gerekt en de voorsprong schommelt een beetje rond de 40 seconden. Inzet is natuurlijk de derde set daar in die halve finale bij de mannen. Djokovic tegen Del Potro, Marcella. Ja, de ontknoping eh, nadert hoor. Het is eh, 15:40 op de service van Del Potro. Twee setpoints nog voor. Uh, het stond 0-40. Daar komt de service van Del Potro. Die is goed. De return ook. Heel diep zelfs. Nu kan uh, Djokovic naar voren. Maar hij geeft een dropshot. Niet heel goed, maar goed genoeg. En dan maakt Del Potro die bal af aan het net. Oei, oei, oei. Djokovic, uh, wat doe je daar? Had je niet beter een klap kunnen geven op die half -bal? Hij ging voor de dropshot. Op zich ook een optie. Maar op zo'n belangrijk punt. Ja, je ziet hem nu een beetje lachen. Zo van jongen, hoe kan je dit doen? Want van 0-40 wordt het. Uh, 30-40 en uh, heeft Del Potro nog maar één setpoint weg te werken. En dat kan natuurlijk zomaar gebeurd zijn met één harde klap, met één harde service. Nou, kijken of hij uh, een ace kan slaan bijvoorbeeld. Heeft er nog niet veel geslagen. Twee aces maar tot nu toe. En uh, Djokovic staat al op 11. Daar komt die eerste service. Die is wel heel erg goed, maar de return ook erg diep. En een winnende voorhand van Del Potro. Of is die bal uh, uit? Uh, nee, hij is uh, goed. Maar misschien krijgen we nog een uh, challenge. Ja, Ongelooflijk, wat een uithaal weer van uh, Del Potro. En zo werkt hij dus een 0-40 achterstand weg. Jezus. Wordt het 40 gelijk. En zijn er drie setpoints voor Djokovic afgeschreven. Die partij blijven volgen. En natuurlijk ook de ontknoping zometeen van de zevende etappe in de Tour. En daarom halen we het nieuws ietsje naar voren.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 Ook energie uit zon, wind, water of uh, koeienpoep? Stap over op greenchoice.nl. De Audi A4i e Edition. Standaard met MMI Navigatie Plus, xenol en Parkeerhulp... Audi Sound System en nog veel meer. Kijk op Audi.nl. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Wie gaat etappe nummer 7 op zijn naam schrijven? Zometeen weten we het. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Juris Stubenitski. In Cairo zijn volgens ooggetuigen drie aanhangers van de afgezette Egyptische president Morsi doodgeschoten door militairen. Ze zeggen dat militairen het vuur openden toen honderden mensen oprukten naar de kazerne waar Morsi vermoedelijk wordt vastgehouden. Het leger spreekt dat tegen. Militairen zouden alleen losse flodders en traangas hebben ingezet. De moslimbroederschap heeft voor vandaag een grote demonstratie aangekondigd na het vrijdaggebed. Betogingen zijn toegestaan, zegt het leger, tenzij de nationale veiligheid in gevaar komt. Schiphol is niet blij met de werkzaamheden van ProRail dit weekend rond de luchthaven. Van komende nacht tot maandagochtend is er nauwelijks treinverkeer mogelijk van en naar Schiphol. Terwijl in zes provincies de schoolvakantie begint. Schiphol is bang dat het tot problemen leidt. Treinreizigers uit het noorden, oosten en midden van Nederland... moeten op de stations Amsterdam-Zuid of Sloterdijk overstappen op een snelbus. Ook op de A4 van Amsterdam naar Schiphol kunnen reizigers vertraging oplopen omdat de maximumsnelheid daar wordt verlaagd en rijstroken worden versmald. De pensioenen worden volgend jaar niet extra gekort... als pensioenfondsen weer in de financiële problemen komen. Staatssecretaris Kleinsma wil de fondsen tijd geven... om soepel over te gaan op een nieuw pensioencontract in 2015. Daarmee blijft deelnemers van pensioenfondsen... nieuwe kortingen op hun pensioen bespaard. De afgelopen jaren zijn veel pensioenen verlaagd... door de bankencrisis, de economische crisis en de lage rente...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 Het kabinet wilde deze tien uur grens bezuinigen... maar staatssecretaris Van Rijn heeft nu geld gevonden om dat te voorkomen. Het schrappen van de bezuiniging kost 125 miljoen euro. In Lutthulgeest bij Emmeloord is mogelijk een wolf doodgereden. Het gebeurde vermoedelijk in de nacht van woensdag op donderdag. Het dier heeft de kenmerken van een Europese wolf... maar het zou ook nog een wolfshond kunnen zijn... Nederlandse en Duitse experts onderzoeken het DNA om te kijken of het echt een wolf is. Als dat zo is, is het de eerste wilde wolf sinds anderhalve eeuw in Nederland. Ajax neemt verdediger Mike van der Hoorn over van FC Utrecht. Dat krijgt ongeveer 4 miljoen euro voor hem. Van der Hoorn moet in Amsterdam de Belg Toby al wereld opvolgen... die zeer waarschijnlijk vertrekt bij Ajax. Mike van der Hoorn is 20 jaar...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 Ondanks het begin van de zomervakantie in de regio Noord... valt het mee met de drukte. Er staat 80 kilometer file in totaal. De meeste files staan rond Rotterdam. En bij Amsterdam is het druk door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Urmond en Born staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dan de Ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Amersfoort... voor de Zeeburgertunnel, vijf kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A10 Noord richting Zaanstad... tussen Afrit Volendam en de Koentunnel, zeven kilometer. Dat komt door een ongeluk bij de Koentunnel... Bij Rotterdam op de A20 Hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum 4 kilometer na een aanrijding. De A28 Amersfoort Zwolle, 0de 6 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. En van de naar Schiphol hebben treinreizigers drie kwartier verdraging. Door problemen met de dienstregeling rijden er minder treinen. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever...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 14 dagen lang elke dag buffelen op de zwaarste quizvragen. Demarreer naar www.boschcarservice.nl en rij je tegenstanders uit het wiel. Bosch Car Service. Wij doen alles voor uw auto. Jürgen van der Berg. En de, Radio 1. Ja, de finish van de zevende etappe in de tour ligt in Al.